Vandaag is niet de dag van het vertrek van president Mubarak geworden. Zoals de antiregeringsbetogers de elfde dag van de opstand in Egypte hadden gedoopt. Ook nu het in Egypte middernacht is zijn er in Alexandria en Cairo nog altijd tienduizenden mensen op de been. Maar Mubarak maakt geen aanstalten te vertrekken. De Amerikaanse president Obama heeft nogmaals een oproep gedaan aan Mubarak om naar het volk te luisteren. Over een direct vertrek liet hij zich niet uit, maar hij zei wel dat de machtsoverdracht in Egypte nu moet beginnen. De Europese leiders kwamen op de EU-top in Brussel met een soortgelijke verklaring. Ze riepen op tot de vorming van een brede overgangsregering. Oppositieleider El Baradei heeft zich bereid verklaard om Mubarak op te volgen. Als het volk daarom vraagt, zal ik luisteren, zei hij tegen Al Jazeera. Ook in Syrië was er vandaag een landelijke actiedag, maar deze dag van de woede was geen succes. Hoewel 12.000 mensen op internet steun hadden betuigd aan het initiatief, was in het regenachtige centrum van Damascus bijna niemand te bekennen. De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland denken aan een fusie. Het schrijven ze in een brief aan minister Donner. Het komend half jaar willen Noord-Holland, Utrecht en Flevoland de voordelen van een fusie onderzoeken. Daarop vooruitlopend willen ze al meer gaan samenwerken op het gebied van openbaar vervoer, het verstrekken van subsidies en het onderhoud van provinciale wegen. De drie provincies komen met het plan tegemoet aan de wens van het kabinet om het openbaar bestuur slagvaardiger te maken. Minister Donner heeft zelf ook al plannen in de maak over vergaande samenwerking tussen de provincies. Honderden scholen, bedrijven en gemeenten hebben vandaag meegedaan aan Warme truijedag. Volgens de organisatie was de Nationale Energiebesparingsdag een groot succes. De deelnemers werden opgeroepen om een extra trui aan te trekken en de verwarming een gaatje lager te zetten. In Eindhoven en Nijmegen gingen wethouders de stad in om winkeliers te wijzen op de warmte die verloren gaat door openstaande deuren. In Amsterdam legden milieuinspecteurs en winkeliers uit hoe ze hun energiekosten kunnen verlagen. Volgens de organisatie van Warme Truiendag kan een huishouden 7% besparen als er slimmer wordt gestookt. De speelfilm Sunny Boy heeft binnen negen dagen ruim 100.000 bezoekers getrokken. Daarmee heeft de verfilming van het boek van Anniet van der Zeil de status van gouden film bereikt. De schrijfster reconstrueerde in haar boek het waargebeurde verhaal van de omstreden liefde tussen een Surinamer en een getrouwde blanke Nederlandse vrouw eind jaren twintig. De film is te zien in meer dan 100 Nederlandse bioscopen.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 In de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Ajax won thuis met 2-0 van de Graafschap. El Hamdawi maakte in de 43 e minuut het eerste doelpunt. Hij was, het was voor de aanvallers een honderdste treffer in de eredivisie. Tweede doelpunt voor Ajax viel in de 79 e minuut... en werd gemaakt door Siem de Jong. Tennisser Robin Haase heeft een zware tegenstander geloot... in de eerste ronde van het ABN Amro-toernooi. Haase stuit op de zweet Robin Söderling. Die is na de afzegging van de Servier Djokovic... de nummer 1 op de plaatsingslijst. Timo de Bakker speelt in de eerste ronde tegen Ernest Gulbis uit Letland. Jesse Hoetagelung werd gekoppeld aan de Oostenrijker Jürgen Meltzer. En Thomas Schorel loodt tegen de Serviër Viktor Troitsky. Het toernooi in Rotterdam begint maandag. Het weer... Er staat een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind... met in de kustprovincie zware windstoten. Het blijft overwegend droog. Ook morgen overdag veel wind. Het is dan regenachtig en een graad of 10. Ook zondag is het nog wisselvallig. Volgende week wordt het rustiger. Dit was het NOS-journaal. Ik ben Rien van den Berg en werk in de bouw. Ik hou van hard werken en daarna stevige kost. Maar ik heb wel mijn grenzen.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 De katholieke minister Verhagen reageerde vandaag verheugd op dat voornemen. Als woensdag is een dag van reflectie en voorbereiding op een zinvol leven, al dus Verhagen. Ik vind het een briljante vondst. In plaats van hij ligt stomdronken zijn roes uit te slapen, zeggen we in het vervolg hij bereidt zich voor op een zinvol leven. Van Eric Clapton. Hartelijk welkom bij dit vrijdagse oog. Veel aandacht voor Egypte, uiteraard. Zo spreek ik met NOS-kameraman Erik Feiten, die gisteren en vandaag werd ontvoerd en belaagd in Cairo. Hij is vandaag op het vliegtuig naar huis gezet. Verder Sander van Hoorn over de situatie van dit moment, Bethes Hendricks over de op handen lijkende overgangsregering, en Jos Strenghold over een muzikante die vandaag op het Tahrirplein optrad. Na kwart voor twaalf is de belg Gili te gast. Hij schreef een boek onder de titel Iedereen Paranormaal. Hij bedoelt ermee te zeggen dat paranormaliteit volgens hem niet bestaat. Jomanda, Char, Uri Geller en Gebetsgenesis, het is allemaal bedrog. Om vijf voor twaalf testen we of Gili de gedachten van Bethes Hendricks over Egypte kan lezen. Maar nu eerst een overzicht van het nieuws van. Vrijdag, 4 februari. De vrijdag van het vertrek liep langzaam over in de avond van de anticlimax. Dit had er moeten worden, de dag dat Mubarak zijn spullen zou pakken... en het land over zou dragen aan het Egyptische volk. Vol goede moed en goed bij stem togen zo'n 200.000 mensen naar het Tahrirplein. Maar toen de menigte zich schor had geschreeuwd en gezongen... bleek Hosni Mubarak nog steeds in het presidentiële paleis te zitten. Toch was er één meevaller, de demonstratie verliep rustig. Geen knokploegen dit, knokploegen dit keer. En ook het leger hield zich stil. Maar dat was dan ook de opdracht van vicepresident Suleiman. De regering zal het plein niet met geweld schoonvegen. We will ask om naar huis te gaan, maar we will not push niet om naar huis te gaan. Dat brengt natuurlijk geen einde aan de impasse... En net als de mensen op het plein worden ook Amerika en Europa ongeduldig. Het wordt tijd om te gaan praten en te werken aan een vreedzame machtsoverdracht, zeggen de leiders van de EU. En ook de oppositie in Egypte is niet uit op een gewelddadige revolutie. Mohammed El Baradei, een van de vooraanstaande tegenstanders van Mubarak, gunst de dictator zelfs een eervol afscheid. Him to, to leave the country in any in in state of humiliation. Daar denken ze in de koffiehuizen hier in Nederland overigens heel anders over. De president, die mag gewoon weg. En niet alleen maar weg. Hij moet gewoon opgesloten en bericht. Eén kleine overwinning hebben de demonstranten inmiddels behaald. De avondklok is met twee uur verlaat. De Europese leiders waren overigens niet speciaal in Brussel bijeen om te praten over Egypte. De top stond al gepland en had als hoofdonderwerp de economische crisis. Frankrijk en Duitsland verbazen de collega's met een nieuw plan om de concurrentie concurrentiepositie van de EU te verbeteren. De kern daarvan is verdere economische en politieke samenwerking, zei president Sarkozy. Une intégration de la politique économique au service d'un objectif, renforcer la compétitivité de nos économies. Het zou betekenen dat Europa iets te zeggen krijgt over de pensioenleeftijd, de belastingen voor bedrijven en de hoogte van salarissen. Harde maatregelen. Maar volgens de Duitse bondskanselier Merkel is dat de enige manier om de EU sterk te houden. Dat Europa den een wettbewerbsfähiger te zijn zum Wohle der Menschen in onze De andere regeringsleiders zijn niet zo happig. Ze denken dat de EU in het plan veel te veel macht krijgt. Het zuiden van het land heeft nu al een probleem in de agenda van 2014 ontdekt. De gemeenteraadsverkiezingen vinden in dat jaar op als woensdag plaats. En dat ligt wel erg dicht op carnaval. Minister Donner van Binnenlandse Zaken is gevoelig voor het argument... en wil kijken of de verkiezingen verplaatst kunnen worden. Ook gewoon omdat de organisatie in die gemeente van een verkiezing... grote moeilijkheden oplevert. Omdat meestal alle lokalen waar je dat doet... zijn gebruikt in het kader van carnaval. Zijn collega op economische zaken slaakt een zucht van verlichting. Raslimburger Maxime Verhagen ziet de bui namelijk al hangen. En u denkt dat er helemaal uh, niks te maken heeft met uh, het aantal katers dat in het zuiden van ik Nederland. Ik moet zeggen dat ik niet heel is. uitsluit dat uh, sommigen uh, iets wat uh, duf zijn. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. De kant van morgen is gelezen door Juris Stebenitski uit Egypte. Een verhaal van trouw correspondent Eduard Padberg over de gevaren voor journalisten en zijn eigen ervaringen. De staatstelevisie zet Egyptenaren aan om zich te wapenen tegen buitenlanders en dan vooral journalisten. Die zijn nu opgejaagd wild omdat ze de naam van Egypte te grabbel gooien. Padberg beschrijft in zijn stuk hoe die zelf is bedreigd. Diep in de nacht wordt er op zijn deur geklopt... door een officier van de Veiligheidsdienst en vier spierbundels. Ze zoeken journalisten en mensen die voor Israël werken. Tijdens een huiszoeking vindt de officier een ID-kaart van een agent. Padberg had de kaart op straat gevonden. Mijn hart zinkt, schrijft hij met een k. Maar de officier laat hem met rust en zegt... we zien elkaar nog wel, terwijl hij de deur uitloopt. Sindsdien heeft Padberg zijn deur gebarricadeerd. CDA, PVV en... VVD zijn het niet eens over de afschaffing van de verplichte rittenregistratie. In de Telegraaf zeggen CDA en PVV dat ze af willen van de plicht... voor bestuurders van bestelauto's om elke kilometer te verantwoorden. Brancheorganisatie Evo stelt voor om de rittenregistratie... voor een paar honderd euro per jaar af te kopen. Maar VVD-staatssecretaris Wekers ziet daar niets in. Want hij wil niet dat een bestelwagen van de zaak... straks makkelijk en goedkoop wordt gebruikt voor privékilometers. Het wordt dan mogelijk om voor een lager bedrag of zelfs gratis in een bestelauto te rijden. Al dus wekens in een brief aan de Evo. CDA-Kamerlid Verburg spreekt dat tegen... en zegt dat het bedrijfsleven heel goed begrijpt... dat dit netjes moet worden uitgevoerd. Jolande Sap gaat een zwaar weekend tegemoet. Morgen houdt GroenLinks een partijcongres in Utrecht. En volgens Trouw moet fractieleider Sap zich tegenover boze partijleden... verantwoorden over de politiemissie naar Kunduz. Een grote meerderheid van haar achterban is boos dat ze die missie steunt. De fractie wordt verweten dat ze is vervreemd van de kiezers... Toch is niet iedereen tegen SAP, naast de motie van afkeuring en de motie van treurnis, wordt morgen ook een motie van respect ingediend. Ruim 100 leden staan achter die motie en waarderen de opstelling van SAP om de missie te steunen. België kijkt met argusogen naar de verhoging van de studiekosten in Nederland, want daardoor willen meer Nederlanders in Vlaanderen studeren, meldt de Volkskrant. Het is er veel goedkoper en vertragingsboetes die het kabinet Rutte wil invoeren, worden in België alleen in uitzonderlijke gevallen opgelegd. De Universiteit Antwerpen laat weten niet actief te gaan werven in Nederland. Vooral uit vrees om lang studeerders aan te trekken, zegt een woordvoerder. Ik kan natuurlijk niet generaliseren, zegt hij, maar het gevoel heerst dat er tweede rang studenten naar België, naar België komen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. In his fantasy world, yes, he's got dreams, he's hanging on to them. Bless the day. When I Am King van Tim Knol. De dag van vertrek, de dag waarop de Egyptische demonstranten opnieuw het vertrek eisten van president Mubarak. Sander van Hoorn, correspondent in Cairo op het moment. Hoe is het op dit moment op het plein? Sander, volgens mij hoor je mij niet. Ik probeer uh, te horen. Nee, jij bent er niet, hoor ik. Oké, okay, nou dan gaan we dat zometeen uh, nog een keer proberen. Dan gaan we eerst praten met een collega van Sander, nos kamerman Erik Feiten. Hij is vandaag teruggekeerd uit Egypte. Gisteren is hij uh, na aankomst uh, in uh, Cairo opgepakt. Eerder vanavond had ik hem aan de lijn tijdens een tussenlanding in Wenen. En ik vroeg hem hoe het met hem gaat. Ja, goed. Uh, een bijzondere week voor je. Je bent, um, uh, als ik goed geïnformeerd ben, uh, donderdagmorgen naar Egypte gevlogen? Ja, twee uur s'nachts in, uh, in Cairo geland. Ik heb daar twee mensen op het vliegveld getroffen die uh, ook een taxi zochten, uh, ook twee journalisten. En zijn met z'n drieën uh, in een taxi uh, uh, richting de stad gegaan. Uh, je merkt al wel gelijk dat je in een, uh, in een, uh, in een, in een gebied uh, terechtgekomen was uh, waar uh, wel wat, het, uh, wat aan de hand was. Overal op elke hoek van de straat uh, stonden wel burgerwachten met uh, knuppels en uh, grote machetties uh, uh, iedereen aan te houden. ...en hun eigen wijk eigenlijk te beveiligen tegen plunderaars. Die waren allemaal bijzonder vriendelijk en heten me allemaal welkom in Egypte. Totdat ik op een gegeven moment bij een soort van checkpoints met ook burgerweg kwam... ...die mij vroegen even te wachten, want ze moesten even een legerofficier erbij halen. Ja, en toen is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen. Die, die hebben mij meegenomen, samen met ook de twee andere journalisten. Want zij hadden door dat jullie journalisten waren op dat moment? Uh, nee, nee, dat heb ik uh, ook uh, niet verteld in eerste instantie. Ik heb ook uh, de, de, over het hele traject heen heb ik niet verteld dat ik journalist was. Dat nee, ik uh, eenvoudige uh, technicus uh, uh, van de NOS was, die gevraagd was door de baas om in het uh, Intercontinental Hotel een paar technische problemen op te lossen. Ja, ja. Daar had ik niets mee gelogen natuurlijk. Want uh, ik weet dat je gewoon het beste in dat soort situaties niet kan liegen. Mm. Vertel gewoon de waarheid, want uh, het komt toch anders wel aan het leven. Ja, maar goed, zou hadden dus toch door, dit is iemand die bij de media werkt, die gaan we tegenhouden, moet ik me zo voorstellen? Ik, ik heb eigenlijk meer het vermoeden dat het niet zozeer alleen maar uh, om de media ging, maar dat het ook gewoon om buitenlanders ging. Ja, ja. Uh, want uh, later op de dag uh, uh, heb ik ook bijvoorbeeld iemand in onze groep die uh, langzaam groeide, die gewoon een Egypt Egyptenaar was, maar een Canadees paspoort ook heeft. Ja, jij zegt dat het was een groep die groeide, werd jullie ze heen gebracht met z'n allen? Ja, in eerste instantie zijn we uh, van hot naar her gereden. Uh, ik had een beetje het idee dat ze een beetje met ons in de maag zaten. Dat ze niet precies wisten wat, uh, wat ze met ons moesten doen. Waar zat je in? Uh, um, in eerste instantie in, in de taxi waar wij uh, mee van het uh, vliegveld zijn gekomen. Uh, daar is op een gegeven moment een, uh, een uh, militair bij, uh, bij ingekomen. Die uh, heeft ons naar een checkpoint gebracht. Waar wij uiteindelijk van vier, vijf uur hebben gestaan. Totdat er op een gegeven moment een wat hogere officier kwam... En die heeft ons meegenomen in een busje. Toen zijn we eerst op een kazerne terechtgekomen. Op dat moment was het allemaal nog uh, redelijk relaxed en, uh, en uh, uh, allemaal erg vriendelijk. En, okay. uh, dat begon eigenlijk pas op het moment dat we bij een, ja, een tweede soort van kazerne aankwamen... waar ze in rondjes begonnen te rijden. Toen kwam er nog een, een, een, een Egyptenaar bij ons in het busje erbij. Ik vermoed een crimineel... Uh, die, die ook klappen kreeg. Op dat moment werden de pistolen in één keer getrokken. Datzelfde moment dat ze de pistolen erbij haalden, stormden er drie mannen het busje binnen die uh, nogal hardhandig ons uh, blinddoekten. Ja, dat was wel even een moment dat ik dacht van uh, dit gaat helemaal fout. Oh ja. En uh, dus je zit daar en nou ja, je gaat nadenken uh, wat, wat gaat er gebeuren. En uh, ja, je trekt voor jezelf toch wel even vrij snel de conclusie van uh, doodschieten zullen ze je niet. Uh, misschien word je in een donker hol gestopt of uh, krijg je een paar, uh, paar klappen. Ja. Dus dat stelde mij zelf eigenlijk ook wel weer een beetje gerust. Want waren het je zegt officieren, dat waren echt mensen van het leger, of van de politie of waren het burgers? Nee, nee, dat was, uh, we hebben uh, eigenlijk alleen maar te maken gehad met, uh, met het leger. Okay. En in een later stadium waren daar ook een soort van ja, geheime dienstachtige types uh, uh, uh, bij betrokken. Die ons uh, uh, ook uh, gingen verhoren. Hoor je, want in welke taal sprak je met ze? In het Engels. Goed, je zat daar in, in dat busje met die mannen erbij, geblinddoekt. En toen? Ja, toen zijn wij uh, gaan rijden. Uh, ik heb geen idee waar naartoe. Ik, ik heb het vermoeden toch naar een soort van militaire kazerne. Later hoorde ik ook dat het een ziekenhuis geweest zou kunnen zijn. Daar zijn wij uh, naar binnen geleid en in een kamertje gezet... Uh, ja, daar was het eigenlijk alleen maar wachten, telefoons, alles was al afgenomen, de paspoorten. Uh, ja, want op een gegeven uh, moment kregen wij gisteren het bericht, hij is weer vrij. Ik heb dat nog niet allemaal precies meegekregen, maar ik geloof dat er een beetje verwarring is geweest. Ja, dat, ik, uh, dat ik in de middag ergens om drie uur of zo uh, vrijgekomen zou zijn. Maar dat is eigenlijk pas uh, half negen uh, gisteravond geweest. Toen hebben ze gedacht van we moeten van hem af, we zetten hem eruit. Ja, ja toen, zijn wij, toen was de groep uiteindelijk ook uh, groter geworden. Ik, ik, ik, ik schat in... Uh, dat dat een man of 30, 40 waren aan buitenlanders... en voornamelijk journalisten die in, in, in dat, uh, dat kazernecomplex uh, waren. Mm. Uh, toen zijn wij uh, geblinddoekt uh, in bussen gezet. Toen werd men ook wel weer redelijk agressief... Uh, met getrokken pistool uh, hoofd naar beneden... en als je omhoog steeds schiet, schieten we hem eraf. Mm. Toen dacht ik... Uh, ik had mijn blinddoek een klein beetje omhoog geschoven zag ik op een gegeven moment ook een bord richting het vliegveld. Ik dacht, hé, hey, misschien zetten ze ons op het vliegveld neer. Mm. Maar uiteindelijk is dat een, een hotel geworden in de stad. Ja. Uh, ik denk zo'n vijf minuten bij het vliegveld vandaan. Um, jij zat in dat hotel, bent vanmorgen weer met je camera geprobeerd om op stap te gaan... en bent toen opnieuw aangehouden? Ja, ja tot twee keer toe zelfs weer uh, gearresteerd. Het begon eigenlijk allemaal weer een beetje van vooraf aan. Ik moest weer mee in een bus. Dat heb ik uh, zo lang mogelijk proberen te rekken. Totdat uh. op het moment een generaal eraan kwam, die ik gelijk aangeschoten heb en uh, uh, mijn probleem heb uitgelegd. En uh, die uh, heeft mij in een taxi gedouwd... en uh, opdracht gegeven mij op het vliegveld te droppen. Ja, gewoon weg met die man. Dat was eigenlijk de, de, de uitkomst. Juist, ja. ja. Zeg, je geeft zelf trainingen aan journalisten die in het buitenland werken, Ja, ja ik kan ze nu uit <lacht> praktijkervaring uh, voorlichten. <lacht> heb, heb je nou wat geleerd? Ik, ik heb wel eens vaker in een, in, in een beetje dat soort situaties gezeten. Maar het is absoluut waar dat de, de cursus die, die ik geef... dat uh, de dingen die daar geleerd worden... Pas je absoluut toe uh, in, in, in, in zo'n situatie. Hey, heb je familie? Jazeker. En die zijn blij je weer te zien straks waarschijnlijk? Ik uh, denk het wel. Ja, mijn vrouw is altijd wel vrij nuchter onder dit soort dingen. Die heeft altijd wel zoiets van, uh, die redt zich wel. Maar uh, die begon uh, gisteravond om een uur of zes, zeven... Uh, begon ze toch echt wel een beetje zorg te maken van... nu heeft het wel lang genoeg geduurd. Ja, wat ga je morgen doen? Uh, morgen. Ik denk dat ik morgen even gaan mijn oldtimer ga sleutelen. Heel veel plezier erbij. <lacht> Dankjewel. Erik Feiten, fijn dat je er weer bent. Dankjewel. Dank je. Wij gaan uh, opnieuw naar uh, Sander van Hoorn. Althans, dat gaan we proberen. Hij is uh, op het moment in Cairo. Uh, Sander, goedenavond. Hoe is het op het uh, plein op het moment? Uh, op dit moment rustig. In de zin van, er zijn nog heel veel mensen, zoals elke nacht veel mensen zijn geweest. Er is natuurlijk inmiddels ook een kleine samenleving die daar Het uh, is. Een conflicten met uh, aanhangers van Mubarak, of met het leger of met de politie... die zijn, uh, die zijn er op dit moment niet... Het lijkt allemaal heel vreedzaam deze dag te zijn verlopen. Ja, wat is de verwachting van morgen? Dat het een soort tussendag is. Um, voorspellingen die zijn houdbaar totdat ik de telefoon neerleg. Hè. Dat je, want ja. Vorige week hadden we natuurlijk ook een koningin de dag En de volgende dag was het echte oorlog. Um, maar de oppositie die heeft aangegeven dat ze de komende week op uh, zondag, dinsdag en vrijdag weer grote demonstraties uh, willen hebben. En dat betekent dat het in de tussentijd... de normale demonstraties zijn. En dat betekent dus een paar duizend man... op het, uh, het centrale plein. En um, ja, daar gewoon vooral... aanwezig blijven. Hè? Ik bedoel, het is nog altijd uh, het symbool... van de revolutie, zoals ze het zelf noemen. Ja. En de demonstranten houden het nog wel vol? Die zijn het niet zat? Ja, natuurlijk zijn ze het zat. Maar weet je, er speelt een mix... aan, aan belangen. Voor alles willen ze nog altijd dat uh, Mubarak... Uh, weggaat en ja, dat moment is nog niet aangebroken. Daarnaast um, hebben ze natuurlijk ook wel het idee: ja, we, dit is niet goed voor Egypte, maar ja, we moeten wel doorgaan. En ze hebben natuurlijk inmiddels wel wat makkelijker voor zichzelf gemaakt. Ik zei net, er is een hele samenleving ontstaan. Um, er wordt voedsel gebracht, er wordt water gebracht, er worden medicijnen gebracht. Um, en dat wordt allemaal centraal uh, opgeslagen en verdeeld. Er um, dus is ook een, een verregaande vorm van takenverdeling. He, je kunt je voorstellen op het moment dat iedereen daar op het plein, s'nachts bijvoorbeeld, er nog altijd een paar duizend man, dat iedereen continu op zijn kieviever moet zijn. Ja, dat kost natuurlijk heel veel energie. Dus wat er gebeurt is dat er een soort scouts zijn die uh, mensen optrommelen op het moment dat dat nodig is. Dat betekent dus dat de rest vrije tijd heeft. Ik bedoel, he, zoals het gaat met de, de verdeling van de arbeid. En dat betekent dus dat je die uh, tijd kunt gebruiken, bijvoorbeeld om bij te slapen. Dus okay. naarmate het langer duurt, wordt het natuurlijk ook makkelijker op een of andere manier. Ja, het wordt steeds beter georganiseerd. Sander van Hoorn vanuit Cairo, dankjewel. Hier in de studio uh, Midden-Oostenkenner van Klingendaal, Bertens Hendricks. Uh, goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, Even, even praten over hoe het nu verder gaat. Er gaan verhalen over dat er uh, een, een soort machtsoverdracht op handen zou zijn. Mubarak zou plaatsmaken voor een driemanschap. En dat driemanschap zou dan die verkiezingen van september voor gaan uh, bereiden. Wat weet jij daarvan? Nou, Er is een comité van uh, wijze mannen, een lek naar Hokuma, uh, dat uh, achter de schermen bezig is geweest uh, om een oordelijke uh, machtsoverdracht dan uh, voor te bereiden. En uh, de essentie daarvan zou zijn dat, uh, dat is van de varianten tenminste, dat president Mubarak zijn constitutionele bevoegdheden... Uh, al zijn constitutionele bevoegdheden, en dat betekent onder andere ook ontbinding van het parlement. Want dit parlement dat is een, een fake parlement. Nee. Dat is alleen maar het ontstaan met... 90% uh, hebben de, de, de regerende de Nationaal Democratische Partij gewonnen. Dat zijn Oost-Europese toestanden, de tijd dat de Sovjet-Unie nog bestond. Dat heeft geen enkele uh, geloofwaardigheid meer, dus dat moet ontbonden worden. Uh, en dan, dan, uh, dan zou president Mubarak in, in naam nog president zijn, maar al zijn macht zou zijn overgedragen aan de vice-president, of eventueel aan zo'n zo zo driemanschap. En die zou dan inderdaad de zaak moeten voorbereiden. Wat ik heb begrepen uit de commentaren van de, de premier, Ahmed Shafiq... is uh, dus dat, uh, dat Mubarak nog een beetje de hak in het zand zet... want hij vindt dat te vernederend. En... Hoewel hij dan in, die, in, in dat scenario formeel mag blijven. Ja. Ja, uh, dat is waar. Maar hij, uh, hij verzet zich nog een beetje. En hij, hij speelt er ook een beetje op de, uh, de, de nationalisme van de uh, Egyptenaren. En dat merk je ook steeds meer. Uh, die, uh, omdat Mubarak zegt eigenlijk. Of uh, Obama, president Obama van Amerika. Ja. Die zegt eigenlijk op dit moment met zoveel woorden: van Mubarak, het is, het is echt tijd om. Hij zegt bijna oprotten nu. Er zijn zoveel belangen die op het spel staan. Uh, hij zegt het beleefder en hij noemt het niet. Maar uh, ja, daar gaat Mubarak zich tegen verzetten. En ja. tot nu toe hebben de, de militairen, uh, die allemaal door hem zijn in het zadel zijn geholpen. Die hebben zich tot nu toe daarmee even solidair verklaard. Maar ik denk dat niet dat hij niet dat het volhouden. Nee, Maar dat driemanschap, is dat een Amerikaans bedenksel of hebben ze dat in Egypte zelf bedacht? Nee, dat, voor zover ik weet hebben ze het in, in, de, in, de, in de Egypte zelf bedacht. Of het een driemanschap wordt of uh, Omar Suleiman, dat is nog een beetje voor mij onduidelijk. Uh, maar in die raad van wijze mannen zit onder andere uh, uh, uh, Amr Moussa, de secretaris-generaal van de Arabische Liga. Een man die jarenlang onder Mubarak, minister van buitenlandse zaken, is geweest. Die in Egypte heel populair uh, is uh, Ook geweest. bij de demonstranten? Uh, ja, bij een deel van de demonstranten zeker. Maar natuurlijk, voor een deel van de demonstranten is die gewoon onderdeel van het systeem. Maar hij heeft toch zo'n positie gehad en hij werd daardoor ook zo populair dat Mubarak uh, een, uh, hem gevaarlijk begon te vinden en hij, hij heeft hem weggepromoveerd naar de Arabische Liga waar, okay. waar die helemaal niks te vertellen heeft. Dat stelt allemaal geen bal voor. Uh, en, maar die is vandaag ook op, op het Tagriënplein geweest. Uh, er zit onder andere uh, een uh, andere Nobelprijswinnaar van Egypte, Ahmed Zouel. Uh, de minister, uh, die heeft de uh, Nobelprijs voor chemie gehad. Die heeft ook heel veel aanzien in Egypte uh, en zo nog een aantal, aantal rechten. Belangrijke mensen. Uh, ik weet niet, uh, daar heb ik uh, op dit moment uh, geen uh, informatie over. of uh, de een hoge, rechter, een hoge Rechtshofrechter, uh, of die ook een van de drie manschappen zou zijn, want daar praten we ook al over. En El Baradij, maakt hij een kans? Uh, zou kunnen, zou kunnen. Maar... Want, dan, want dan, kunnen de, dan kan je tegen de demonstranten zeggen... kijk, iemand van jullie ja. mag meedoen. Ja, ja nee, ik denk dat dat zou... Een, een, uh, en dat is een mogelijkheid. Daar heb ik op dit moment geen uh, informatie over. Maar hij heeft zelf gezegd... ik ben bereid om dat te doen. En hij heeft ook zelf gezegd uh, dat hij misschien ook wel bereid is... om als mogelijke presidentskandidaat te doen. Maar... Als de mensen het vragen aan hem, ja. geloof ik. Nou, ja, Barade, die heeft, die heeft heel uh, veel uh, sympathie. Hij is uh, al een jaar bezig bij de jongeren hè, om met zijn nationaal actiecomité uh, uh, voor verandering. Hè, de NAC uh, zal ik maar zeggen in het Engels afkorting. Uh, dus hij heeft wel dat prestige, maar het is, hij heeft geen georganiseerde uh, ja. grote groep zoals en Broeders dat, dat wel hebben. Dus het is de vraag uh, of die door iedereen geaccepteerd wordt. Maar het zou een van de mogelijke kandidaten kunnen zijn. Ja, het scenario wat je nu beschrijft, hoe waarschijnlijk is dat? Het wordt steeds waarschijnlijker, zolang uh, de demonstranten volhouden... en ook vandaag hebben ze opnieuw weer punten gescoord... in deze uh, hele lange uitputtingsslag. Nou ja, wanneer vertrekt Mubarak, denk je? Ja, in ieder geval uh, voor september. September haalt hij niet. Nee, dat, want dan heeft hij vorige week gezegd, dan gaat hij sowieso ja, weg. Hè? Ja, dan komen ja, nieuwe ja, verkiezingen ja, en daarna ja, gaat nee, hij weg. maar dat, dat, dat duurt te lang. Jij denkt eerder? Ik denk eerder, ja, spoedig. Ja, spoedig? Ja. Ik, nee, ik, ik, ik durf mij geen uh, risico te nemen door een uh, exacte datum te noemen. Maar volgens mij, uh, een stuk spoed, laat ik het zo formuleren, een stuk spoediger uh, dan, uh, dan eind augustus of september. Oké, okay, dankjewel voor dit moment. We spreken hier om 5.12 nog even weer. We gaan nog even terug naar Cairo, want daar is uh, Jos Strenghold aan de lijn. Goedenavond. U woont daar al twintig uh, jaar. We hoorden in het journaal dat zich bij de demonstranten op het Tahrirplein een aantal artiesten en zangers hebben gevoegd. Een van de optredende zangeressen is daar uh, Aza Balba. Wat weet u van haar? Ja, je kiest er mooi uit. Uh, dit is een dame die in de jaren vijftig en zestig opgroeide in Alexandrië in een gegoede familie. Ze vertrok naar Cairo in de jaren zeventig... en kwam daar in linkse en extreem linkse milieus terecht... En uh, dat was in een tijd dat uh, president Sadat het land juist wat liberaliseerde. En vooral Zakelui het voor het zeggen begonnen krijgen, te krijgen in het land. En toen heeft ze echt de kant van, de, zeg maar, van het volk gekozen tegen de elite van het land. Uh, ze trouwde met een, uh, met een revolutionaire dichter, Negum. En heeft zijn liederen gezongen en belandde daardoor zelfs in de gevangenis in de jaren eind jaren 70 en begin jaren 80. Okay. Allemaal onder Sadat nog. Oh ja. En is ze nog steeds beroemd? Ja, ze is een bekende dame en nog steeds uh, ja, zo beroemd dat de overheid niet toestaat dat zij haar liederen of haar acteertalenten in films uh, of op theaters in Cairo laat zien. Ze wordt volledig geboycott omdat ze ja, een communist wordt genoemd of in ieder geval op zeer revolutionaire manier uh, in haar liederen tegen de politieke situatie in Egypte zingt... Of tegen Israël, dus onderwerpen, onderwerpen neemt die de overheid niet bevallen. Nee, en de, de mensen op het plein waren blij met haar? Ja, die vinden dit schitterend natuurlijk, want elke persoon die bekend is, uh, is een, een versterking voor hun zaak. Ja, goed. Dankjewel, Jos Stringholt. We gaan even naar haar luisteren. We weten niet wat ze vandaag precies heeft gezongen, maar dit is een van haar liedjes. ZANG <middels> EN عشتك يا وطني أحلام عشتك إيمانا وعقيدا صليت زمانا بين يديك ورسمت القبلة في عينيك صليت زماناً بين يديك ورسمت القبلة في عينيك ورأيت الله على وجهك إيماناً يسري في الأعمى يا وطني de Egyptische zangeres Azza Balba, die deze dagen optrad op het uh, plein. We gaan naar het wekelijks gesprek met de minister-president. Deze keer met vicepremier Verhagen, want de echte baas zat vandaag in Brussel. Joost Vullings in Den Haag, ik neem aan dat je het over Egypte hebt gehad. Maar ja, wat moet het kabinet daar nou eigenlijk nog precies over zeggen? Ja, dat is inderdaad best lastig. Want uh, op zich uh, heb ik het gevoel dat we allemaal in Nederland uh, willen dat Mubarak uh, vertrekt en dat er een ander regime komt. Maar toch zijn er toch nog wel vragen te stellen. Zoals vandaag, nou ja, je zei al Mark Rutte is in Brussel. Daar hebben de regeringsleiders een verklaring opgesteld. En als je die heel goed leest, dan staat er eigenlijk: ja, wij roepen de autoriteiten van Egypte op om te komen tot hervormingen. Maar nergens staat: meneer Mubarak, stap op. Dus daar wilde ik wel wat over weten. Maar voordat ze tot die verklaring kwamen, al die regeringsleiders... was er één regeringsleider, Berlusconi, hoe kan het ook bijna anders... die toch eventjes zei... ja, ik vind eigenlijk dat in die overgangsperiode... meneer Mubarak een belangrijke rol moet spelen. En hij prees hem als een wijs man... Nou, dus ik wilde van vicepremier eh, Maxime Verhagen weten... wat hij vond van die uitspraak. Nou, kijk, daarna heeft, heeft hij zich in ieder geval geschaard... ook achter de uh, verklaring van de Europese Raad. Dus de bijeenkomst van de minister-presidenten van, uh, minister van, van de Europese Unie. En daar is duidelijk uh, een oproep gedaan... Uh, bij ja, de van geweld, uh, een vreedzame transitie. Dat moet nu beginnen. Dus je moet nu zorgen dat er een breed gedragen overgangsregering uh, kan komen. Maar ik vroeg, wat vindt u van die uitspraak van hem? Uh, ik zou nu niet direct deze woorden gebruiken. Uh, en dat uh, is ook niet terug te vinden in de verklaring van de Europese Raad. Dus u begrijpt dat ook... Uh, Heel diplomatiek allemaal. Rutte. Ja, dat ja, is mijn oude vak. Hè? Ja. <laughs> is toch een hele domme opmerking? Uh, waar het om gaat is uiteindelijk een verklaring van de Europese Raad... waar ook Berlusconi zich achter geschaad heeft. Maar wat en dan is die daarnaart, duidelijk... zo'n verklaring? Nou kijk, niet, maar zeker als je, als je dus zegt als Europese Raad, we moeten nu komen in Egypte tot een fatsoenlijke transitie, een breed gedragen overgangsregering, respect voor mensenrechten, einde aan geweld, een oproep tot, uh, tot een de-escalatie. Uh, dan uh, is het duidelijk dat als je oproept tot hervormingen... dat die uiteindelijk leiden... ook tot een situatie uh, waarin een andere president in, uh, in Egypte u, zit. U zegt uiteindelijk? Ja, om de doordevoudige reden... Dat, je, dat is ook de reden waarom de, de Europese uh, Unie... Uh, de Europese Raad heeft opgeroepen tot die ordelijke transitie. Dat je het in goede banen moet leiden, geweldloosheid vrijlaten van vreedzame demonstranten... Um, en ook zorgen dat de autoriteiten maar maar alles doen om escalatie te voorkomen. Is er een plek voor Mubarak in die vreedzame Kijk, transitie? Het is aan het Egyptische volk om, uh, om, om, om, om zeg maar, de veranderingen ook, uh, zeg maar, te krijgen die ze wensen. Ze roepen zelf om democratie. Dat betekent dat het ook aan de Egyptische bevolking is om hun toekomst te bepalen. Dat bepalen wij niet voor hen. Ja, dus dat ge moet gebeuren via vrije en eerlijke ver uh, verkiezingen. En je moet wel zorgen dat de situatie zo is... dat die vrije en eerlijke verkiezingen kunnen plaatsvinden. Precies, want in een democratie heeft het volk het voor te zeggen... dit is een dictatuur, dus u zegt wel van ja, het Egyptische volk... Die roept om democratie, ja. dat steunen wij, die roep. Ja. En wij zeggen. Zorg ja, u, nu dat er vrije, u, u vrije en eerlijke verkiezingen niet. Ja, Maar van de ene dag op de andere dag zijn er geen vrije, eerlijke verkiezingen. Dat begrijp ik. Dat is ook de reden waarom de Europese Unie heeft gezegd. Er moet nu een breed gedragen overgangsregering komen. Die nu begint met die hervormingen. Die kunnen leiden op uh, zeer korte termijn tot vrije en eerlijke verkiezingen. En die hervorming en die transitie. Die moet nu beginnen en niet uitgesteld worden tot september. Omdat dan toevallig verkiezingen voorzien waren. Dus waar, waar de Europese Unie. Mubarak toe oproept, is zorg nu dat op een fatsoenlijke manier... heel helder die verkiezingen die vrije en eerlijke verkiezingen kunnen plaatsvinden. En doe alles wat daarvoor nodig is. Maar ik mag die oproep dus niet vertalen als... Uh, meneer Mubarak, u moet nu opstappen. Die, uh, wij willen uh, aan het Egyptische volk de keuze laten wie haar leider is. Maar ze hebben op dit moment nog geen Precies. keuze. Precies, en dus moet Mubarak er nu alles aan doen... dat er één, een breed gedragen overgangsregering komt... en twee, dat er vrij en eerlijke verkiezingen zo snel mogelijk kunnen plaatsvinden. Maar waarom zegt de EU niet, meneer Mubarak, u moet weg? Wat uh, Mubarak zelf gezegd heeft, is dat hij niet herkiesbaar is... Dat er, uh... de demonstranten willen... Die willen verkiezingen. Die ja. willen eeuwige, en die willen eeuwige, dat hij nu gaat hebben. vandaag nog. Ja. Ja, en die willen dus dat er een breed... Dat is de reden waarom we ook zeggen... Er moet een breedgedragen overgangsregering komen... Juist om dat proces op een vreedzame wijzing goede banen te leiden. Ja, ik, dat... sta, ik snap wel dat u, dat u niet uh, een, een soort revolutie wil... En het land in chaos stort. Maar waarom kan de EU niet zeggen... Meneer Mubarak, uw tijd is geweest, stap op. Maar dat heeft Mubarak zelf al gezegd. Ja, in september. Ja, in september. Dus, maar wel, ja, we hebben die demonstranten. We willen, willen, willen de veranderingen ook nu. Dat is ook de reden waarom we zeggen niet september. Maar moet nu die overgangsregering. Uh, die breed gedragen overgangsregering, moet je installeren. Twee, moet je zorgen dat er die vrije en eerlijke verkiezingen in september kunnen plaatsvinden. Ik vind het een wat wazig standpunt. Uh, het is een standpunt wat niet alleen de Europese Unie heeft uh, in zijn totaliteit. Uh, Minus Berlusconi. Uh, ja. Nee, want die heeft zich achter deze verklaring geschaard. Uh, twee, uh, is het ook in lijn met wat andere landen uh, gezegd hebben? Ja, maar dat vind ik op zich niet zo, zo belangrijk, wat andere landen gezegd hebben. Ja, maar dan is het niet uh, bij voorbaat iets wat wazig of, of, of vreemd is. Nou, u, u refereert ja. iedere keer aan het Egyptisch volk. En volgens mij is ja. de wens van het Egyptisch volk vrij duidelijk. De wens en de roep van het Egyptische volk is democratie, vrije en eerlijke verkiezingen... en zelfbepalen. Nou, ik heb, in ik de heb de de ook regering gesloten als Mubarak, go home, Mubarak, ja. game over. En daar hebben ze het ja. over vandaag en niet over september. En, uh, wat de, en die oproep die uh, de Europese Unie doet, die is zorg nou dat er een ordelijke en een vreedzame transitie uh, kan plaatsvinden via een breed gedragen overgangsregering. En het feit dat er dus gezegd wordt, u moet nu eigenlijk van regering wisselen zodat dat breedgedragen wordt door de bevolking, dat de bevolking zich daarin ook herkent, dan zegt dat genoeg. En wat zegt dat dan? Dat zegt dat die roep van democratie, waar het Egyptische volk om vraagt, dat daar een gehoor gegeven moet worden, en wel nu. Volgens mij komen we er niet uit, maar ik dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan.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 House. Four seasons, four seasons in One Day. Hier in de studio is de gast uh, een mentalist uit Vlaanderen. Goedenavond, Lieven Gijzen. Hallo. Oftewel, comedian mentalist Gilly. Gilly, ja. G G ja Gilly, ja. <laughs> moest ik zeggen. En ik heb hier ook een boek van u liggen. Iedereen Paranormaal heet dat. Mm -hmm. Het zesde zintuig ontmaskerd. Ja. Nou ja, wat is een comedian mentalist? Een well, comedian denk dat dat voor zichzelf spreekt. En een mentalist is uh, <laughs> ja, iemand die probeert uh, de mensen te doen lachen. En een mentalist is iemand die uh, doet alsof hij over een zesde zintuig beschikt, maar uh, er heel eerlijk over is dat hij het niet heeft. U heeft geen zesde zintuig? Ik heb helemaal geen zesde zintuig, maar ik kan enorm goed faken. Dat u er wel een heeft? Ja. U kunt allemaal trucjes die wij niet kunnen? Uh, goh, trucjes, het zijn eerder technieken, uh, hele menselijke, normale technieken. Uh, een stukje psychologie, vormen van communicatie. Een beetje magie natuurlijk, waar nodig. En enorm veel suggestie. Ja, ja. En daar kan je al heel, een heel eind mee weg. Ja, want de titel van het boek, ik zei net al: Is iedereen paranormaal? Ja. U bedoelt eigenlijk niemand, hè? Daarmee bedoel ik dat iedereen even paranormaal is. En um, niemand paranormaal kan ik niet zeggen, omdat, omdat ik nog niet iedereen die beweert paranormaal te zijn, gesproken of gezien heb. Maar alle, alle mensen die ik wel gezien of gesproken heb, waren allemaal stuk voor stuk uh, niet echt. Nee. Uh, en ik begin ook stil aan te vrezen dat het inderdaad niet is. Um, er zijn een aantal geldprijzen, waaronder 1 miljoen dollar staat al 30 jaar op rekening in Amerika. En het enige wat je moet doen om die, die, dat miljoen mee naar huis te nemen, is gewoon doen wat je zelf zegt dat je kan als paragnost. Maar niemand... onder gecontroleerde omstandigheden. Ja, en niemand trapt daarin. staat er al 30 nee. jaar. En u heeft zelf ook een keer een bijeenkomst belegd in België? Uh, wel, het, het, het excuus bij de paranormaal begaafden is altijd, als er een scepticus op, op zit te kijken, dat er veel te veel negativiteit rond. Ja. Dus dacht ik van, uh, goh, als we nu eens al die negativiteit wegnemen... en het heel positief benaderen, gewoon een feestje bouwen. Ja. Dus ik heb allemaal um, uitnodigingen uh, rondgestuurd. En um, met alle informatie, behalve het tijdstip en de locatie. Want voor was, dat feest? Ja, want het was enkel voor echte paranormalen. Dus u dacht, als ze echt paranormaal zijn, dan weten ze wanneer en waar dat is? En ook voor echte paranormalen zou het een belediging zijn... als die datum en die locatie erop staan, want ja. zij weten dat. Ja. En? Geen kant er kwam niemand. Niemand, niemand. Nee. Nee. nee. En, en misschien dat we het uh, hier in, uh, in, in Nederland nog eens opnieuw proberen. Want naar het schijnt zijn de Nederlandse paragnosten veel sterker en straffer dan de, de Vlaamse. We gaan het misschien hier ook nog eens proberen. Naar het schijnt? Ja. Hoezo? Zeggen ze zelf. Zeggen ze zelf? Ja. Ja. Ja. <tieft> um, als u binnenkomt hier, let u dan op andere dingen dan andere gasten, denkt u? God, vanavond niet, nee. Ik kom uh, echt terecht van het podium. Ik heb gespeeld vanavond in, in Druten, in het uh, Agora Theater. En we zijn uh, onmiddellijk na, na de voorstelling, ben ik onmiddellijk in de auto gesprongen, zijn nou we naar hier gereden, dus ik, ben, uh, ja, mijn, ik denk dat mijn gaven nog in de auto ligt of zo. <tieft> u heeft niet allemaal dingen aan mij gezien waarvan ik denk, dat weet ik alleen? Nee. Tot nu toe. Nee, nee, ik heb er echt nog niet op gelet. Nee. Maar dat zou u wel kunnen. Dat, ja, dat is eigenlijk het, het hele... Wat, wat mentalisme is, um, gewoon... Of wat, wat, die, wat die charlatans en bedriegers uiteindelijk ook doen... Is gewoon opletten gewoon met te kijken naar iemand... Uh, kan je al wat informatie uh, nou ja. halen. En je op die manier ook, kan je ook gedachten lezen. En op die manier kan je inderdaad doen alsof je gedachten kan lezen. Want in principe kan ik dat ook? Ja. Dat maakt niet uit hoe, wat voor aanleg je verder hebt. Iedereen kan dat leren. Je kan het, voilà, dat is het. Je kan het leren. In, in de theatervoorstelling, wat ik dus op dit moment... weer in Nederland op tour ben, um, bewijs ik dat ook elke avond. halen we ook elke avond iemand uit het publiek, Lucraak... die dan de gedachten plots kan lezen van iemand anders uit het publiek. En dat lukt dan ook, en dat altijd. Lukt ook ja. Oh ja. In uw boek vecht u de vloer aan met healers, spiritisten... en wat iets meer zei, eh, mensen als Jomanda, Dirk Ogilvie. Eh, die zijn beroemd en heel populair. Laten we even luisteren. Probeert u goed één vraag in uw hoofd te houden, dan kunnen via mij kunnen er antwoorden komen voor u. Ik weet zelf ook niet welke vraag u stelt. Het komt automatisch terecht in de sferen. You had a problem with your knee? No. Yeah. You had a problem with your knee when you were around about fifteen or 16. That's correct. Yes. Allemaal onzin? Dat de, die, die tweede zin van Derek Goeckoffie gebruik ik in mijn voorstelling als een grap. <laughs> okay. Echt waar, ik ga, naar, ik ga gewoon naar iemand toe, zeg van, uh, heeft u een litteken op uw knie? En in 95% van de gevallen zeggen ze ja. <laughs> en dan triomfeer ik heel even om te zeggen, ik wist dat. Maar ik wist, ik wist dat, want als je geen litteken op jouw knie hebt, dat betekent gewoon dat je geen jeugd gehad hebt. Want ja. iedereen heeft een litteken op zijn knie. Dus statistisch heb je een hele grote kans dat dat lukt. Maar dat gaat, dat gaat ook wel eens mis, want er kan iemand zijn die nooit gevallen is. Ja, maar dan uh, maak ik dezelfde grap. <lacht> ja. hij, hij vraagt ook niet gelijk van... Uh, hij, de, hij zegt ook niet van, er, zit, er staat een litteken op jouw knie. Nee. Hij vraagt het van, ja. er, zit toch er zit toch geen litteken op jouw knie. Dan kan je ja of dus nee. Dus als je nee zegt, kan je veilig weg. Voilà. En dan doe je gewoon iets anders. Oh ja. Ja. Hij bijvoorbeeld, Derek Ogilvie, is, is iemand die enorm bedreven is in, in de kunst van de Cold, reading. Die cold reading. cold reading. Dus dat dat betekent... een groot deel van het boek gaat erover, ja. hè? Ja, omdat dat echt zo'n heel spectaculaire techniek is... waarbij je mensen echt kan wijsmaken dat je van alles over hen weet... zonder eigenlijk iets te weten. Maar vertel dan eens een paar dingen over. Wat is dat, ja. cold reading? Um, heel concreet, um, om, om een andere charlatan als voorbeeld te nemen... Char, Char uh, Zij werkt bijvoorbeeld met letters... Nee, ze, ze heeft contact met allemaal dode mensen die daar allemaal rondlopen in die kamer. Zegt ze? Zegt ze. En uh, dan begint ze letters te gooien en vraagt ze dan aan een publiek van een paar honderd mensen. Zegt, of, of bijvoorbeeld in jouw geval zou ik, zou ik kunnen zeggen van... Er staat iemand naast u die dood is, die al, je, hebt hem heel, je hebt hem heel goed gekend. En zijn naam begint met een J. En dan ga ik vanzelf iemand bedenken ja. die overleden is, die ja. met een J begonnen is. Bij haar kan je al gelijk de vraag stellen... Ja, maar als, als die doden nu toch in haar oren aan het fluisteren zijn, mm. waarom maken ze er dan een spelletje van? Waarom zeggen ze niet gewoon, hey, ik ben Jacques en uh, ja, ik kom een goeiedag zeggen aan uh, Maria. Ja. Dat gebeurt nooit. Nee, nee. En daarom is het ongeloofwaardig, zegt u. Uh, nee, je kan gewoon perfect de techniek volgen. Ja, hoe, het, uh, ja, hoe ze het doet. Ja, hoe ze ja. het doet. Dus, en in dat boek, um, bij veel mensen die, die een, een, een, een dubbel gevoel hebben rond dat, rond dat paranormale. Veel mensen weten dat er iets niet klopt, maar ze kunnen er geen vinger op leggen. Nee. Is het schadelijk volgens u? Het kan schadelijk worden. Je hebt net Jomanda laten horen. Uh, iedereen kent het verhaal van Sylvia Millekamp. Het kan heel gevaarlijk worden. Als mensen op, op, op, op grond van adviezen die ze daar krijgen... niet ja. meer naar de dokter gaan, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Um, het kan ook. Um, ik heb, dus na de voorstelling nu sta ik elke keer... met, met zo'n soort merchandising standje, waar de boeken en de DVD's te koop staan. Maar dan krijg ik ook vooral, en dat is heel interessant... de reacties uit de eerste hand. Ik heb daar verhalen gehoord van mensen... die, aan het bestaan, die van een uitkering leven. Ja. En die uh, een, een, een twee leningen aan het afbetalen zijn... van 3000 euro, omdat iemand vond... dat haar huis moest ontgiften worden ja, ja. en de boze geesten moesten verjaagd worden. En dan als uh, kriek op de taart kreeg ze dan een houten kist met een bak stroom met een stuk ijzer erin. Dat moest onder haar bed en dan was alles opgelost. Ja. Dan wordt uh, het plaatje ja. 3000 euro. Dus ja. ze, ze buiten mensen financieel uit, ze buiten ze psychologisch ook uit. Ja. Um, pas op, nu spreek ik echt over de charlatans. Want het overgrote deel van de, de mensen die menen paranormaal te zijn... zijn over het algemeen oh ja. warme mensen die echt andere mensen willen helpen. Maar ja. verkeerde boeken lezen, verkeerde beurt, die zijn ook slachtoffer. U, u wijdt ook een hoofdstuk aan gebedgenezers. Ja. Ik ken een paar mensen die door uh, gebed genezen ja. zijn. Mm -hmm. Dat kan niet, zegt u. Um, de uitzonderingen bevestigen regel, de regel natuurlijk... van plotse, miraculeuze, tussen aanhalingstekens uh, genezingen. Oh ja. Uh, de, ja dat is ook de, de stok waar, waarmee altijd bijvoorbeeld homeopathie verdedigd wordt oh ja. als ik hoor hoe die, die homeopathische middelen verdund worden uh, en de, uiteindelijk dat er niets meer in zit dan vraag ik me ook of, ik ga er me niet over uitspreken maar ik, vraag me, ik stel me wel de vraag van kan dan nog iets werken? maar u sluit het ook niet uit? Stel dat ik u mee zou nemen naar die personen mm -hmm. die ik ken. Gaat u ken. Kunt u dan duidelijk maken dat het niet klopt? Ik zou moeten zien wat ze, wat ze doen. Ik zou er moeten bij zijn. En, en, ja, en ook moeten ze dossier... zien voordat het gebeurd is en nadat het gebeurd en is. En een wat medisch het dossier, gebeurt. Van, van wat is er effectief. Ja. Je, je hoort regelmatig van miraculeuze genezingen, maar dan blijkt dat het, het, het dossier zelf ofwel vervalst was in de slechtste gevallen, ofwel gewoon niet, niet bestaat. Iemand die zei die kanker te hebben en plots genezen is, ja. terwijl... Um, daar eigenlijk geen bewijs van is. Nee, u Vol. heeft nog nooit een geval gezien waarin er wel bewijs was? Nog nooit, nee. nee. Uh, nee. Ik, heb, uh, ik ben in de eerste plaats begonnen met een, een, een fijne voorstelling te maken. Dat was eigenlijk de bedoeling van eerst een, een, een toffe theatervoorstelling mm. te maken. Maar door al die dingen, die technieken die ik daarvoor geleerd heb... Uh, om dus die zes, dat zesde zintuig te faken... als ik dan rondkeek naar alle andere zogenaamde echte paragnosten... moest ik telkens tot de vaststelling komen dat ze het eigenlijk net doen zoals ik. Nee. En, en, en religie en geloof is ook allemaal onzin of hoeft dat niet? Is dat een heel ander vakje? Goh, daar ben ik uh, zelf niet uit en daar wil ik mij ook niet uitspreken... omdat dat een, een, een discussie is die ik onmogelijk uh, kan winnen. of nee, ik, ik kan ze alleen maar verliezen omdat ik niet genoeg op de hoogte ben van alles nee, wat... Nee. Te, ik heb wel mijn eigen idee, maar om dat nu hier te ventileren op nationale radio in Nederland... heeft eigenlijk... Wie ben ik? Ja. ja. Oké, okay, dat gaan we dan ook uh, niet doen. Het is vijf voor twaalf. Ja, u blijft nog even zitten, want ook weer aangeschoven is Bertus Hendricks. Eerder in de uitzending heb ik geprobeerd hem de datum te laten noemen... waarop Mubarak vertrekt in Egypte. Ja. Hij wilde dat niet zeggen. Um, kunt u het uitkrijgen? Um, um, ja, het is heel duidelijk dat hij het ook zelf niet weet. Het is, uh, ja, dat is makkelijk. Nee. Is het zo of is het niet zo? Ja, natuurlijk weet ik het voilà. niet. je weet het niet, maar je weet wel... Je weet nee, wel nou, dat hij? Welke al... datum denkt hij? Hij denkt niet aan een datum. Hij, denkt, hij, hij wil er zich niet over uitspreken en ook zich niet laten vastpinnen als hij er Meneer Hendrik, ik even een datum in uw hoofd nemen. <laughs> ja. ja. En welke datum is dan nu de datum dat je denkt dat Mubarak uh, zal vertrekken of gewoon een der welke datum? Uh, niet later dan 14 februari. Voilà. Eer, eer, niet, eer, niet eerder ja. dan 14 februari. Ja. Dat... Ja, ja, dus eerst, ja, het, ik denk dat die, die hoogstens nog tien dagen... Eh, ja, maar nu verklapt u zorg. het zelf. Nu kan hij niet meer raden. Oh, sorry. Nee, maar dat zag ik. <laughs> dat, dat was gewoon... Dat, oh, dat is het gewoon. Oh, oh, nee. Het, het hele opzet mislukt. Ah, ja. Ja. ja, maar oh, dat geeft niks. Jongens, het spijt me ontzettend. Nee, dat geeft helemaal niks. Uh, Gilly, als u zoveel kunt voorspellen... weet u misschien ook wel wanneer de België weer een regering heeft? Uh, ha, ik denk dat ze daarvoor een, een, een tovenaar nodig hebben. Ik hoorde net het journaal hier op de Nederlands Radio... en hoorde dat ze vanuit Brussel een bericht gestuurd hebben naar Egypte... om alsjeblieft vorm een eenheidsregering. Dat ik dacht van jongens, kijk eerst naar uw eigen regering. Vorm er zelf een. En moet je dan misschien in de andere landen. Maar begin er zelf eens aan. Ja, ik, want in ik, België kunnen jullie dat ook God, niet. Ik, niemand weet het. Zelfs, zelfs een paragnost, de echte paragnost. Misschien die weten het misschien wel. Ja, maar die bestaan niet, zei u net. Ja, voilà. Ja. Zoek, er, zoek er een. Goed. <laughs> Gilly, dank voor uw komst. Graag gedaan. Wij uh, naderen het tijdstip van uh, 12 uur. Straks is er Casa Luna, daarin is immunoloog uh, Yvette van Kooik te gast. Wij zijn er morgen weer met Stefan Sanders. Goeienacht. Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Als ik nog te zeggen hätte dauert een sigarette en een laatste glas im steen. De overnachting. Elke week één gast die blijft slapen. Maar komt ook praten. Een bijzonder goede avond. Hey, meneer Vrienden, Hallo. mag ik heen niet zeggen? Ja, alsjeblieft. Ja, en wat doe je nou als ik niet open? En toch lijken we daar niet tevreden mee te zijn. Dat was, wel een, was een shock, weet je. Het is echt een shock. En ik keek nu ook naar jou. En uh, ik weet al heel heleboel van jou. Morgen nacht om 12 uur in de overnachting. Oud-correspondent in Duitsland, Margriet Brandsma. Radio 1. Morgen nacht om 12 uur. Het nieuws van alle kanten.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 Loop geen onnodig risico, leest de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Bent u betrokken bij het verbeteren van uw leefomgeving en zoekt u samenwerking met de overheid? APPM Management Consultant.